Hartelijk welkom bij een hele nieuwe serie van Eindtijden Provencie. Er gebeurt heel veel in de wereld. Nog geen half jaar geleden hebben we de vorige serie opgenomen. Maar er is alweer zoveel veranderd, Jan van Marneveld. Het is kommer en kwel en er gebeurt van alles. Nou, niet allemaal kommer en kwel. Luister maar. Oh, Halleluja. <laughs> Jij begint met iets positiefs. Ja. Ja. Halleluja. <laughs> Looft God in zijn heiligdom. Ja. Looft Hem. ...om zijn machtig uitspansel. Aha. Een schitterende schepping. Ja. Looft hem om zijn machtige daden. En dat is natuurlijk Aha. zo. En looft hem naar zijn geweldige grootheid. Ja. Looft hem om zijn Dat heb jij dan, zijn geschalp. Maar het, het is ook wel zo. Er gaat, gaat ontzettend veel gebeuren. En bij de meeste mensen ook, denk ik bij de kijkers, is verwarring. Mm -hmm. Ik ken ontzettend veel mensen die niet eens meer naar het nieuws kijken. Die geen krant meer lezen... Media liegen toch altijd. Behalve als ze gewoon naar Family Seven kijken, want dan kunnen ze i 24 News kijken. En als het dan over Israël gaat, hebben ze de directe precies, informatie. Precies, precies. En dat is ontzettend uh, belangrijk. Ja. Dat, we dat, uh, dat we dan een sleutel krijgen, mm -hmm. waardoor we de gebeurtenissen in deze tijd beter kunnen begrijpen. Ja. En die sleutel is, ik ga hem maar meteen geven, die sleutel is, we leven nu niet, nog niet in de eindtijd. Maar we leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Ja, ik weet dat er mensen kijken die zeggen, ja joh, die eindtijd is in het jaar 70 al gebeurd. Waar praten jullie over? Oké, nou ja, dan moeten ze eventjes naar de profetieën kijken, dan zien ze het vanzelf uit. Dat profetische woord wordt zo ontzettend scherp en helder vervuld. En de lijnen naar vervulling lopen zo duidelijk. God is 120 jaar al bezig met dat herstel van het Israël. Mm -hmm. een, groot, een van de grootste wonderen van de laatste eeuw is dat het Joodse volk weer terugkomt, en nog steeds terugkomt. Ja, ja. Een tweede wonder is dat het totaal verwoeste land, waar niks groeide, waar één puinhoop van dorens en distels en stenen en brokken en ruïnes was, is helemaal hersteld. Ja. En dat staat allemaal tot in details in de Bijbel, in het profetische woord. Zou jij uh, nog eens een keer uit willen leggen aan die mensen die allemaal denken dat het allemaal in, in, in het jaar 70 is gebeurd. Wat een doorgesneden profetie is. Want dingen die leidden er toen toe, maar zijn vandaag nog steeds geldig. Want ja, ja. ik denk dat dat wel even belangrijk is. Dat zal, dat, zal ik er eentje noemen? Ja, een doorgesneden bijvoorbeeld, profetie. bijvoorbeeld. Gewoon om een voorbeeld te geven ja, ja. van hoe een profetie in het verleden werkte, maar vandaag nog steeds... Ja, uh, ...vervuld en, moet worden. En, en dat zal ik even naar Zachariah kijken. En de heer Jezus die was op weg naar Jeruzalem... Ja. ...en uh, ging toen op dat ezeltje zitten... ...en die kwam zo Jeruzalem binnen. Mm -hmm. En er staat, zoals geschreven staat... ...door de profeet Zachariah... ...en dan lees ik het... ...jubel luide, gij dochter van Sion... ...nou, dat deden ze, dat riepen ze... ...Jezus, de koning van Israël... ...halleluja voor de Messias... Ja. Ja, en ze zeiden ook die, die Psalmen 118, Baruch, Habba. Sorry, ik, ik zat Hebreus. Gezegend zij de komst, hij, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Ja. Nou, dat is de welkomstprofetie voor, uh, en de welkomstroep voor de Messias. Ja, ze juichten: juich, hè, dochter van Jeruzalem, ja, die kwam er ook aan. Er was een menigte die met hem meetrok, een hele menigte uit Jeruzalem, en die ging uh, Jezus tegemoet. En wat staat erop? Uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig, zegevierend, nederig, rijdend op een ezel. Dat kwam precies uit. Ja. Maar nu gaan we verder met de provincie. Er mm -hmm. staat ook nog, dan zal ik de wagens uit Efraïm... dachten ze meteen aan die Romeinse strijdwagens natuurlijk... en de paarden uit Jeruzalem te niet doen... en hij zal de volken vrede verkondigen... En de heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einde der aarde. Dat is het Messiaanse Vrederijk. En dat ja. is nog niet gekomen. Dat is dus een doorgesneden profetie. Ja. En zo zijn er vrij veel in Isaiah 9 zijn, en in Micha, zijn er allemaal van die profetie, waarvan de eerste deel in de tijd van de heer Jezus vervuld is. En het tweede deel, dat komt in de eindtijd. Ja. En dat zijn doorgesneden profetie. En God is duidelijk bezig met het herstel van Israël. Herstel... En Dat is eigenlijk het meest kenmerkende van de tijd, of niet? De, de, de, de, de, de, dat dat wat... zijn de tijden, zegt de heer Jezus, ja. waarin alles wat geschreven staat, vervuld is. Ja. En die vervulling van de profetieën, ja, daar, daarvoor moet je de profetieën kennen. Ja. En daarom is het zo, zo vervelend en verdrietig dat je zoveel hoort van, van, van, van vrienden... En van, van mensen die je tegenkomt, uh, waarom horen we daar nooit iets over in onze gemeente? En uh, mijn dochter zei, in, in, in onze kerk waar ik kom, daar, daar wordt nooit, zelfs nooit over het Oude Testament gepreekt. Mm -hmm. Nou ja, dan nou, nou, nou, nou gooi je drie kwart van de Bijbel gooi je weg. Ja, precies. Het is zo'n ernstige zaak. Nou ja, en, en we zien dat, Genesis 12 vers 3 is een tweede element, die, die, dat we heel duidelijk zien, dat hoort daarbij. Dat is, ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt. Mm. Ik kreeg laatst een verwijt, toen ik dat zei, van een niet-onbekende organisatie, waar ik wel eens voor schrijf. Nou, kan iedereen uitzoeken waar het was. Nou, en die zegt, u bent veel te stellig. Ik zeg, de Bijbel is stellig. Biliam, oh. die heidenprofeet, die zegt ook... Vervloekt wie u vervloekt. Nou, als ik dat zeg, dan, dan, dan is het weer niet zo. Ja, maar de stelligheid uh, geeft vandaag meer problemen dan 15, 20 jaar geleden waarschijnlijk. Ja, dat is het vervelende. Ja, want 15, 20 jaar geleden was iedereen het met je eens. Zeiden van ja, prima, dat, zo staat het in Gods Woord. En nu lijkt het wel een beetje op of Gods Woord hier en daar ook regelmatig betwijfeld wordt. Ja, ik, ik, kan, ik kan niet zeggen hoe erg ik dat vind. Ja. En hoe, hoe dramatisch dat is. Mm -hmm. Maar goed, in, in de derde wereld is het gelukkig anders. Mm. In die nieuwe kerken in, in China en in Afrika, daar nou, gelooft het nog. En ik ben blij dat daar ook deze boodschap over Gods werk in en aan Israël verkondigd wordt. Ja. Een tweede tekst die erg belangrijk is, die we nu ook zien, mm -hmm. vinden we door Paulus. Paulus zegt in de Romeinenbrief, eerst de Jood en ook de Griek. Mm. Eerst de Jood. Hij zegt het eerst met de evangelieverkondiging en met zegeningen. Als Israël gezegend wordt, dan is ook de, de Grieken aan de beurt. Ja. Nou, laten we Israël zegenen, dan hebben we ook nog een kans om zegen te krijgen. Dat Zes. hebben we hard nodig in dit land. Ja. En als we Israël vervloeken, of lelijk over Israël zijn, dan komt dat ook over ons. Zo, zo werkt dat. Twee zegeningen wil ik je nog vertellen over Israël. In, ik meen dat het in 2008 was, ging Israël bijna kapot aan de droogte. Ja. Ja, er was werkelijk helemaal geen water en, en, en het meer van Galilea dat liep ook bijna leeg en de dode Zee die werd nog doder dan ze al was. Hmm. Of oh, weet je dat ze in de dode Zee ook bij de dode Zee zoetwaterbronnen hebben gevonden? Nou, ik heb ze niet gezien, ik was daar vorige week nog maar. Uh, <laughs> heb je daar langs de zee, langs die poelen gelopen? Ja, ja, ja. ja. Echt waar? Ja. Ja. Nou, daar. Ze, maar zoetwater. Ja, zoetwater zoetwater om... waar, waar vissen okay. in zwommen. Ja. En daar okay. staat ook dat dat helemaal zal worden met de Dode Ja, zee. bij Engedi natuurlijk. Uh... Maar Engedi is niet de Dode Zee. Dat nee, is... maar dat is daar wel vlakbij. Dat op een gegeven moment het water uit Jeruzalem zal komen en dat daar gevist zal worden. Ja, ja. Dat ja. is verschrikkelijk mooi. Ja. Ja. Maar goed. Uh, die dode zee. En toen heeft dus van de, de, de, de Negev Universiteit, zal ik maar zeggen, in Bezheba, in Perseba ja. en daar uh, hebben ze een team gestuurd naar de bodem van de dode zee. Nou, voordat je al dat zout gepompt hebt. <laughs> ja, ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En daar hebben ze diepe kraters gevonden en daar zat zoet water in. Zo. En er zaten levende organismen zaten erin. Prachtig. Allemaal in Israël zien ze dat ook, en ik zie dat ook zo natuurlijk. He, als een begin van de vervulling van de profetie uit Ezekiel, profetie uit Zachariah. Dat de hele Dode Zee weer zoet zal worden. Ja. En daarbij komt natuurlijk ook nog dat enorme plan om een grote pijplijn of een kanaal aan te leggen van Eilat naar de Dode Zee. Ja. En dat is een hoogteverschil van een paar honderd meter, schat ik. En, uh, en, en als ze daar elektrische centrales aan, zet, ja, aan zetten, nou, dan zijn ze helemaal vrij van uh, energieproblemen in Israël. Ja. Overigens, ze hebben ook geen problemen met het water meer, sinds, uh, sinds een paar maanden. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ze hebben, ten zuiden van Tel Aviv, hebben ze een, een ontziltingsfabriek uh, neergezet. Mm -hmm. Ontzilting ja. is zoutwater zoet maken. Ja, en dat zijn bassins. Van vele, vele voetbalvelden groot. En pijpen, die zo groot zijn, dat eh, zelfs jij, met je, met je reusachtige figuur. zelfs jij kan er rechtop in staan. Sorry. En daar stroomt het zoute water van de Middellandse Zee naar binnen. En met eh, een kopje kun je het even laten, of zoetwater kun je het opvangen. Wow. En ze doen dat, dat is het unieke daarvan, dat systeem, zonder chemische middelen. Zonder chemische rotsen. Het water schijnt lekker te smaken. Okay. En anderhalf miljoen mensen van Israël. Die krijgen daar zoet water mee. Prachtig. En de gezinnen betalen daar ongeveer 30 euro per maand al voor. Wat oh, is dan wel waardig? Ja, ze hebben nu te veel ja. zoet water. Ja. Ja. En wat, wat ook prachtig werkt in Israël. is het hergebruik van water. Volgens mij zo'n tegen de 88, 89 procent van het water. Als je in een hotel zit, zijn ze op, dan wijzen ze je op. Ja, zeker. En dat wordt helemaal hergebruikt, ook voor de landbouw voornamelijk, mm. voor, de, uh, voor, voor de bevloeien. Ja, ja. En, uh, en uh, ja, 80, nee. de, de tweede plaats staat Spanje ah. voor hergebruik, dus okay. ja, ja. Ja, dat is 20 procent. Ja, ja. Jongen. Ja. En zo dat. gaat Israël, dat water, maar ook die technologie, die, die, die exporteren ze. En als mensen zich bij Israël, naar Israël richten en bij Israël voegen, dan worden ze gezegend. Mm -hmm. Krijgen ze dat druppelsysteem, weet je wel, dat ja. uh, er, de, druppel irrigatiesysteem. Ja, prachtig. Ja. En vele andere dingen. Ja. Vandaar ook dat we zien... Oh ja, er zijn ontwikkelingen in de tempel. Nou, daar komen we nog wel een keer op in een van de volgende uitzendingen. Vandaar ook dat we nu zien dat landen zoals Saudi-Arabië een van de meest felle vijanden van Israël geweest. Landen als Turkije. Nee, Zullen daar de volgende uitzending over hebben, denk ik. Ja. Gaan we er wat uit. Maar ook landen zoals Jordanië en Egypte. Die schuiven tegen Israël aan. Ja. En dat is een van de belangrijkste geopolitieke ontwikkelingen. Is dat Rusland dikke vrienden wordt met Israël. In het afgelopen jaar, half jaar, wat je net noemde is in jou verschillende keren in Moskou geweest. Ja, ik weet het. Maar ik vraag me wel af van, uh, gaat dat op den duur ook vrienden blijven? Ja, maar dat geldt ook voor Saudi-Arabië en ja. dat geldt in nog mindere mate voor Turkije. Mm -hmm. Een van mijn gebedspunten is, heer bewaar Netanyahu voor uh, gevaarlijke vriendschappen. Ja, precies. En dat, dat, dat hadden de oude koningen van Israël ook al. Ja. Die hadden er ook problemen mee met al die vriendschappen. En ja. Ja, het is heel verleidelijk ja. om uh, zeg maar, overal vriendjes te maken, maar... Ja, maar kijk, dat komt ook, wat ook een enorme verandering is, het verlies van de politieman van de wereld. Amerika. Zo, de Verenigde Staten, ja. ja. Die, die heeft het helemaal, er stond een, een, een omslag van, zie een omslag van de Jeruzalem Report. Mm -hmm. En dan zien we hier uh, de beroemde Obama ja. en uh, er staat bye bye Middle East, ja. groeten Middle East, zoek het zelf maar uit Middle East. Ja, ik, ik trek me terug, zeg je? Ik trek me terug. Ik trek me helemaal terug. Ja. Nou, dat lokte Rusland, uh, de, het Midden-Oosten binnen en zelfs uh, ook Syrië binnen, dat is de oorzaak ervan, en daar hebben we het volgende keer over, dat Turkije een groot deel van Syrië alweer bezet heeft ja. en, en, en, en de Koerden kan gaan uitmoorden. Sorry dat ik het een beetje ruw zeg, maar het is al zo niet. Maar dat is zo belangrijk. En Israël, Rusland die maakt vrienden met Israël. Waarom? Gas. Israël heeft natuurlijk die enorme gasvelden ja. in de Middellandse Zee. En dat brengt ontzettend veel gas op. Zelfs gasprom, dat is... ...de grootste gas- en energieleverancier van de wereld, dat ja. is de Russische gasmaatschappij. Zelfs Gasprom, die doet daar al mee aan het uh, winnen van het gas in het Leviathanveld. Ja. Rusland heeft voorgesteld om met Israël samen militaire oefeningen te doen. Voor de lucht, want ze willen elkaar niet dwars zitten in, in, in Syrië. Mm -hmm. Israël die moet regelmatig moet die Syrië waarschuwen. Ja, maak het niet te gek. Want als je gaat, gaat schieten op ons, dan krijg je drie dubbel, ter, drie dubbel terug. Dat ja. past onlangs ook weer. En Rusland die is ook in Syrië bezig. Dus ze willen elkaar niet dwars zetten. Dus hun militaire mannen die hebben regelmatig overleg over. En, en ze willen samen vlootoefeningen doen. Poetin zegt, dan kunnen we samen kunnen we het Leviathan gasveld beschermen. Ja. En dan fluistert hij zachtjes... Dan blijven tenminste die Turken er vanaf. <laughs> ja, zo gaat dat in de grote politiek. Ja, maar toch, toch heb ik wel een grote twijfels over de bedoelingen van meneer Poetin, of niet? Over welke politicus heb je geen twijfels? Nou ja, dat is ook wel weer zo. Uh, alleen als wij dan ook weer naar het profetische woord kijken en we weten wat uit het noorden moet komen, dan, uh, ja, dan hoort Poetin toch wel bij die categorie, of niet? Nou, ja, daar ja, gaan we hier discussiëren. Nee, nee, nee, nee, maar... Maar uh, ik, uh, ik ben daar niet zo bang voor. Nee? Oké. Okay. Poet Poetin, laat ik maar kort zeggen, probeert zichzelf alleen te beschermen tegen de NATO. Mm. Je bent niet bang dat hij uh, Israël gaat aanvallen? Nee, ik ben banger voor Turkije. Ja, ja. Maar dat, dat, dat... Er komt een volgende aflevering, gaan we het over, echt over Turkije even hebben. Even op de papieren kijken. Ja. De vraag is dus, wie is Goch? Ja. Dat is de grote vraag. Ja. Ja. En Goch is die, die, die, de grote boef uit Ezekiel Eze 38, ja. die met een, een, een, bel, een bende wildermannen Israël binnenvalt. Ja. Nou ja, maar dat, dat, dat gaan we de volgende Daar komen keer. we een volgende aflevering over. Kijk, maar wat is de... Kijk, en Rusland, die heeft Israël nodig, politiek. Want Rusland die wil graag wereldwijd erkenning hebben van de Krim. Dat zij de Krim geannexeerd hebben. Ja, nou, natuurlijk, iedereen wil dat natuurlijk wel. Hoe, hoe corrupt de Verenigde Naties ook is. En Israël, die loert heel voorzichtig naar Poetin. Zou jij ons niet kunnen helpen tegen, tegen Mahmoud Abbas en de Zijne en tegen de Hamas? en? onze aanspraken op Judea en Samaria helpen erkennen. Ja, maar ik hoorde ja, dus het... hoor onlangs, uh, zeg maar, de uh, Palestijnse autoriteit Abbas nog weer zeggen, uh, van, uh, ja, wij claimen Oost-Jeruzalem en wij claimen een Palestijnse staat, en zolang dat gebeurt, uh, ja, blijft het gedoe daar. Ja, als uh, Abbas jarig is, ja, zoals mijn, mijn moeder was jarig. En uh, toen zongen de kinderen was, was al in de tachtig. En toen zongen ze: Zolang zal ze leven. Nou zei zo'n kleindochter: Zolang zult u toch niet meer leven, Oma. <laughs> en dat zouden de kleinkinderen van Abbas nou niet gaan zingen, maar wel denken. Ja. En dan, wat breekt er dan los in de Palestijnse gebieden? En dan zijn er vier of vijf kandidaten die. Uh, met veel geweld en veel begeerigheid eh, Abbas op, op willen volgen... om de miljoenen van de hulp die van Amerika en van de Europese Unie mm -hmm. en van Nederland naar, naar die Palestijnen gaat. Ja. Iedereen weet het. En niemand doet er wat aan. Mm -hmm. Zelfs Koenders weet het. Ja. Iedereen, dat, dat is belangrijk dat we dat even zien, dat de toenadering van Israël... ...naar Rusland en omgekeerd. Mm -hmm. En de toenadering van Israël naar China en naar andere landen van het Verre Oosten... ...is ook een, een, een toepassing van Genesis 12 vers 3. God wil zien, gaat Rusland, net als Obama gedaan heeft, uh, Israël verraden. Ja. En, en daar zie je de ellende van in Amerika. Mm. Gaat uh, China, wat gaat China met Israël doen? En wat gaat India en Japan en al die de grootmachten uit het oosten, zoals Openbaring schrijft, doen? Ja. God geeft ze ook een kans om de zegen van Genesis 12, vers 13 binnen te halen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, maar goed, dan hoor ik net in jou zeggen dat hij uh, goede vrienden met China is. Ja. Dat zegt hij ook van Obama ja. Ja, en ja, ja. dat zegt hij ja. van Poetin. Ja. Maar de handelsbetrekkingen met China zijn goed. Ja. ja. Nog wel. Ook dat kan natuurlijk zo veranderen. Ja, kan zo veranderen, ja. ja. En Europa? Hoe zit Europa er op het ogenblik in? Ja. De EU staat bekend in Israël om zijn vijandigheid tegenover Israël. Ja. is ja, duidelijk. Ja. En dan zeg ik: wij zijn medeverantwoordelijk. Mm -hmm. De EU en Amerika en, en ook Nederland ja. betalen. Uh, die Palestijnen. En die hebben niks anders te doen, die Palestijnse leiders. En ze doen niks aan de economische ontwikkeling. Dat doet Israël. Ze hebben niks anders te doen dan nieuwe dingen te vinden om Israël te pesten. Ja. Israël lastig te vallen. Dat, dat is, en, en dat doet de EU mee. Wij zijn... Wij betalen zelfs die Palestijnse moordenaars een salaris. Ja, precies. Ja, die ja. zitten daar in de gevangenis in Israël. En ze krijgen een enorme toelage. Hm. Het best betaalde beroep in die Palestijnse gebieden is terrorist. Ja. Dat geloof ik hoor, maar het is al zo. En als een terrorist doodgeschoten wordt, uh, dan krijgt zijn familie krijgt een enorme erfenis. Ja. Jo, dat geeft niks hoor. Wees ook als niet, ze in de gevangenis zitten. Wees maar niet verdrietig ja. over ons ja. hoor, want er wordt voor ons gezorgd. Maar ook als ze in de gevangenis zitten, krijgen ze geld. Ja, dan krijgen ze een heleboel geld, ja. En ja. dat komt van een groot gedeelte, vanuit onze portemonnee, vanuit de EU, vanuit Amerika. Ja. En wij, zijn, wij betalen, dus we zijn verantwoordelijk. Ja. En dit is, maar goed, God die heeft de EU in een enorme verwarring gebracht. Ja, dat wil ik zeggen. Er is, ja. is nogal wat aan de hand in Europa. En dat, en dat, uh, dat, dat is altijd de, de strijdmethode van de Heere God. Ja. Hij bracht... De Egyptenaren in, ver ja. in verwarring toen ze achter Israël uh, aangingen in de, in, de, in, de in de Rode Zee. Ja. Als Hij verwarring bracht... door de Brexit? En, en, en, en door, nog veel meer door Brexit en door Hongarije. Ja. Die uh, tegen de, uh, de, de bevorderen van de instroom van migranten van Brussel keer gaan, ja. die één grote muur rondom uh, Hongarije zet. En, uh, over muren gesproken, hè? er is natuurlijk heel veel gezegd over de muren van Israël. En maar nu uh, zetten we overal muren neer om. Uh... Ken je die uitspraak niet. Je hebt hem net gehoord. Eerste jood, dan de griep. De griep. Ja, ja, precies. Messen in Tifada ja. in Israël. En nu uh, steekt iedereen tegen iedereen ja. in, in Europa. Ja, precies. Ja. Het is allemaal zo ongelooflijk bijbels wat er ja. gebeurt. Ja. En dat, dat zien we dus nu ook gebeuren. Grote verwarring in Brussel. Ja, precies. En, moet, moet Nederland uh, Engeland gaan volgen? Ja. Ja? Ja. Nou, in zoverre, ik moet toegeven, en dat is ook de Europese Unie, heeft een boel goed gedaan. Tot 1979, toen we nog EEG waren. Ja. Europese Economische Gemeenschap. Ja. Maar nu hebben die bureaucraten, die, onge uh, die ongekozen lieden daar in, in, in Brussel, die hebben nu geroken aan de macht. En dat is een nog ergere verslaving dan cocaïne en opium en het allemaal bij elkaar. Ja, precies. En die spelen daar met de macht en die... Uh, neem nou die... Ja, ik mag niet redelijk zeggen, maar die commissaris over weet ik veel wat... die Apple gebiedt om 13 miljard euro aan, uh, aan Ierland te betalen. Ja, ze Hoe haalt ze het in haar hoofd? Mm -hmm. Zeg met zaken te bemoeien die Ierland aangaan. Het is, het is ook logisch dat een regering die zich enigszins zichzelf respecteert, dan zegt uh, tante, tante EU, ja. uh, je kunt maar wat. Stop daarmee. Ja, bemoeien <laughs> ja. met je eigen zaken. Ja. Ja. En, en daar zijn ze voortdurend mee bezig. Ja. He, je, ons te beroven van onze identiteit ons te beroven van ons grondgebied, want dat moet weg, dat moet één worden met heel Europa. Hmm. En tante Merkel doet mee. Die zal binnenkort wel weggekozen worden, hoop ik. En Hollande doet mee, van Frankrijk. Ze willen allemaal, en, en ik vrees dat onze regering, eh, in verband met de verkiezingen heeft Rutte weer wat grove taal uitgeslagen, want dan eh, ja. krijgt hij weer een paar puntjes bij het gewone volk. Tjonge, jonge, jonge. Nee. Onze regering kijkt met hun linker oog uh, naar de eigen zetel in de regering. Ja. En uh, ja, dan kunnen ze tenminste met de Partij van de Arbeid verder en misschien met de SP. Maar ik denk... Nou ja, goed. En, en met hun rechteroog kijken ze naar Brussel. En dan hopen ze ook tenminste in het Europese parlement uh, terecht te komen. Want die doen niks anders dan alleen maar geld vangen. Ja, precies. Het is zo'n ernstige zaak. Ja. Het enige wat onze nationale identiteit uh, overeind houdt, is het voetbalteam. En dat doet het ook niet goed. Zeg je? En nee, dat, dat doet het ook niet goed. Je <laughs> <laughs> Ja, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, Dol. Ja. Maar het, het is ernstig zat. Ja. God strijdt met verwarring. En de vraag is dus dat de Europese Unie, die staat natuurlijk ook op, op springen. Die Oost-Europese landen, die, die, die moeten dat niet meer. Die, die, die wensen geen migranten meer, geen moslims althans. En, en, en dan, je krijgt altijd die financiële problemen met Griekenland. Ja. En, met nou ja, goed, Netanyahu was in Nederland. Ja. Er is te woord gestaan door de Tweede Kamer. Uh, er was iemand die hem geen hand wilde geven, maar over het algemeen... Even ja, maar over het algemeen is het toch redelijk goed ontvangen door Nederland. Ja, ja. Maar ja, dit, dit is ook een blamage voor Nederland natuurlijk. Hè. Ja. Het is om onze staatshoofd... Kijk, als je... We zullen het in een volgende, uh, Aflevering. Een volgende uitzending ja. over hebben. Kijk, als je een staatshoofd beledigt, een koning, of een, als, als mm -hmm. een koning Willem-Alexander beledigd wordt, dan beledig je het Nederlandse volk. Tuurlijk, ja. Dan beledig je de Nederlandse staat. Ja. En zoals Kuzu... Net aan jou beledigde en dan nog met zo'n badge op van, van, van de Palestijnen, ja. dan is die. Je zou hem bijna zijn Nederlandse schap moeten ontnemen. Ja, of althans de Tweede ja. Kamer uitknikken. Ja. Ja. Maar niemand die protesteerde. Mahmoud Abbas, die was in de, uh, het Europese parlement. En die sprak over Israël en die zei nota bene als Israël vrede maakt met de Palestijnen zou ook het probleem van het terrorisme opgelost worden. Dit is zo'n stuk middeleeuws antisemitisme, want dat betekent, de Joden zijn de schuld. Ja, maar dat is zo, zo is het altijd gegaan. En... Ja, maar, maar goed, het, het is erg genoeg om dat weer te constateren. <coughs> want over al die dingen komt de vloek van de Heer. Ja. De woede van de Heer. Wat kunnen wij doen zelf? Want onze tijd zit erop. Wat moeten wij nou, doen? Alweer? Ja. En ik wou nog praten over de strijd om het koninkrijk. We hebben nog een hele serie te gaan, Jan. dan doen we de volgende. Wij, aflevering. dat is het allerbelangrijkste, continu bidden wij voor Israël. Voor onze Messiaanse broeders, voor de andere gelovigen in Israël. Voor de regering van Israël. We bidden voor bescherming voor Israël. En dat God, dat is een belangrijk gebed, hun, zijn Torah... In hun hart en hun verstand liggen. Dat is het nieuwe verbond, is dat. En daar bidden we voor. En dat zal God ons leiden om eventueel verdere actie, zolang het nog niet verboden mm -hmm. wordt, voor Israël uh, voor te zetten. Ja, precies. Daar sluiten we mee af, Jan. Deze eerste aflevering van deze nieuwe serie. En uh, ja, Turkije komt in een volgende aflevering aan bod. Hartelijk dank alvast. En ik zie jou volgende week weer terug. U thuis, ja, er gebeurt heel veel. Zo begon ik deze uitzending. En uh, we hebben het over Rusland gehad, over Poetin. We hebben Amerika even aangehaald, Europa. Maar Turkije speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. En daar gaan we een volgende aflevering over praten. Dus blijf kijken naar deze serie, Eindtijd en Profetie. Hartelijk dank voor nu. Dan komt er dus, en iedereen die roept op een gegeven moment... vrede, vrede, vrede. En er komt een vrede en de Bijbel die leert